Gewonnen door meneer of mevrouw Eikema. Een cadeaubon van 25 euro. euro aangeboden door Pearl. Gewonnen door F. Huizen met dubbel s. Een cadeaubon van 20 euro. Bloemhuis b Bluis in winkelcentrum Noord. Is gewonnen door Jacqueline Veldwijk. Een medium pizza. Aangeboden door Domino's.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 Maximaal 52 stuks. Ik moet er even niet aan denken. <laughs> Domino's is de gullegever hiervan. Gewonnen door Jennifer Mosinkov. De andere prijs is een jaar gratis friet. Voorwaarden.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 Uh, dat kan tot op heden nog niet. Dus dat wordt nog nader bekendgemaakt. En dat heeft ook weer met de COVID-maatregelen ja. te maken ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik. Tot zover. Goed, we gaan verder. Want we hebben zometeen een vooropgenomen interview. En dat is erg aan tijd gebonden. Pim. Ja, oké. Okay. Bedankt trouwens, Peter. Dat Dan dat graag gedaan, gedaan uh, meneer van Kuijk.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 Thuis. Ja. En je hele leven gewoond in Zandvoort? En mijn hele leven gewoond in Zandvoort. Gewoond, en in, gewerkt, ja. En in Zandvoort heb je diverse functies uh, vervuld? Kun ja. Je, kun je aangeven het. welke allemaal? Uh, je bedoelt uh, uh, uh, naast mijn werk. Ik ben... Uh, uh, uh, ik had natuurlijk uh, samen met mijn man Café Koper. En daarnaast wat bestuurlijk werk uh, voor ook in Nederland. Maar in Zandvoort heb ik me altijd ingezet voor welzijn en de woningbouw.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 Terecht kunnen. En zeker voor mensen die niet digitaal zijn. Die moeten, ja, die moeten gewoon goed geholpen worden. In Zandvoort. Maar Naarlijk. als het gaat om. Uh, je kunt het per mail af. dan mag iemand van mij. dan maakt het mij niet uit waar die mail vandaan komt. Nee, nee. als het maar uh, voor de Zandvoortse goed is. Yes. Goed, gaan we dan wonen? In uw programma staat. in de balans tussen leefbaarheid. en maximale kansen voor woningzoekende. mikken wij op 800 woningen. voor 2030. We kijken zelfs naar 1000. Maar dan moet het wel meezitten. Uh, wat moet er meezitten?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 Aanspraak op doen. Goed, dan gaan we nu naar de muziek luisteren. Je ziet mijn aarselaat jij de.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 om zo'n gezonde levensstijl, gezonde middelen... en creatieve, eh, creatieve eh, eh, hobby's, creatieve zaken te ontwikkelen... waardoor ze van die bank afkomen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 Het gaat over vier bullets over geluidsoverlast. Eentje over vuurwerk. Maar de grootste ergernis is hondenpoep en vuil op straat. Ja, eens. Uh, uh, uh, uh, uh, ik weet dat niet, dat ik dat niet dat dat de terug. grootste was, want ik, ik heb dat onderzoek niet gelezen. Maar Leefbaarheidsonderzoek uh, laat dat zien. Oké. Okay. Um, uh, uh, nee, ik vind dat, dat gewoon, je straten moeten gewoon schoten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 Uh, Overgegeven kunnen we eigenlijk van u een aantal initiatiefvoorstellen verwachten? U bedoelt nu? Nou, in de volgende periode natuurlijk. Nou, we hebben dit natuurlijk. Dit is ons uh, verlanglijstje. En wij gaan er natuurlijk. Uh, wij vinden dat dit echt. Uh,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 Rebel to the floor You spoke the game No matter what you say For only metal What a ball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 Oké, en dan tot het uh, nieuws en journaal. Albert Hammond met Never Rains in California. MUZIEK Got on board a westbound 747 Didn't think before deciding what to do. All oh, that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true.